Het schrift is vervolgens ook op een reeks van verschillende plaatsen spontaan uitgevonden. He, dat begint in Sumerië, he, dus het huidige, het huidige Irak. Ja, er zijn maar weinig landen, dames en heren, waarmee het zo droevig is afgelopen als met de bakermat van de moderne menselijke stedelijke beschaving. De stad Oeroek had 5000 jaar geleden 50.000 inwoners en had fraaie pleinen en, en ziggurats en daar hadden ze een complex irrigatiesysteem en er was een verdedigingssysteem en nou, kortom, u zou daar kunnen rondlopen en er iets van herkennen. En kijk eens wat de toestand vandaag is, die is van een onbeschrijfelijke droevigheid. Overigens die, die, dat Sumerië, dat was niet één rijk, maar dat waren verschillende stadstaten. En ik moet er even bij vertellen dat die niets anders gedaan hebben dan, ik geloof, 2000 jaar onder elkaar ruzie gemaakt. Dus nou, is ruzie, oorlogvoering is, is, kan ook vrij stimulerende effecten hebben. Dat moet er wel bijgezegd worden. Uh, dus dat, uh, dat schrift is ook op meerdere plekken uitgevonden. Eerst door die Sumeriërs dus, dat is het bekende spijkerschrift. Vervolgens kort daarna door de Chinezen. Uh, op hetzelfde moment ongeveer door de Egyptenaren, maar... De Olmecs hebben in Centraal-Amerika ook op eigen kracht het schrift uitgevonden. Wat, wat, wat primitiever, maar desalniettemin, de ze hebben op eigen kracht het schrift uitgevonden. Interessant is om te weten dat de Inca's bijvoorbeeld, hebben nooit het schrift uitgevonden. Die hadden een wonderlijk systeem met touwtjes waarin knopen werden gelegd. Dat heette een quipoe. Ja, ik weet niet of ik het juist uitspreek, dat... dat ik, misschien is er iemand hier in de zaal die spreekt, maar dat zal haast wel niet, die hadden een kwipoer, u kunt zich wel voorstellen dat je met een, ja, met een heleboel touwtjes, waar je op verschillende plekken knoopjes in legt, dat je daar ook een heel behoorlijk, ja, zo'n beetje is diezelfde knoop die u in de zakdoek legt, hè? maar u moest zich dan voorstellen, een heleboel dunne zakdoekjes bij elkaar eigenlijk. En wie weet zou zich dat tot een, uiteindelijk tot een ander schrift hebben, een soort van schrift hebben ontwikkeld, eh, als de Spanjaarden niet ter plekken waren verschenen. Maar het is een, het, althans ik vind het een aantrekkelijke en stimulerende gedachte, hè, dat die eerste grote revolutie, namelijk die agrarische revolutie, dat die zich onafhankelijk van elkaar op meerdere plekken heeft voltrokken. En dat de technologie die onverbrekelijk verbonden is met die agrarische revolutie, dat die zich in feite ook op die plekken ongeveer in dezelfde mate heeft is ontwikkeld. Al moet gezegd worden, de technologie in, in eh, Latijns en Zuid-Amerika, die was wel aanzienlijk op, stond op een lager niveau dan die van Ur-Azië. Het, het, het meest bekende voorbeeld is dat van het wiel. De Maya's kenden het wiel, maar alleen bij kinderspeelgoed. Dus ze hebben het nooit toegepast op karren. Nou, dit kunnen we allemaal eigenlijk. Hè? Dus die agrarische samenleving, die hebben zich zo verder ontwikkeld. Daar zit wel een zekere technologische ontwikkeling in. Daar zit natuurlijk ook een hele specifieke limiet aan. Hè? Dat, dat je kunt maar zoveel mensen in leven houden met een maximale agrarisch gebruik van het areaal. En de volgende stap moet onvermijdelijkerwijs zijn dat je fossiele energie gebruikt... Ja, of zonne-energie direct gebruikt, maar zo, zo ver waren ze nog niet technisch, dat je fossiele energie gebruikt om in feite het energieniveau van je samenleving op te tillen. En dan voelt u wel welke kant dat op gaat, dat is onvermijdelijkerwijs de industriële revolutie.